Zes uur, Robert Walters met het NOS Journaal. Er moet een nieuwe dienst komen die toezicht houdt op de geldstromen bij woningcorporaties. Minister Blok van Wonen wil de dienst onderbrengen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De minister volgt hiermee het advies van de commissie Hoekstra. De nieuwe toezichthouder moet financiële wantoestanden zoals bij Vestia voorkomen. Het bezoek aan een prostituee die uitgebuit wordt of slachtoffer is van mensenhandel moet strafbaar gesteld worden, vindt de ChristenUnie. Tweede Kamerlid Zegers werkt aan een initiatiefwet om dit te regelen. Hij vindt dat een klant van een prostituee alert moet zijn of deze uit vrije wil aan het werk is. Kenmerken zoals blauwe plekken of huilbuien moeten worden gesignaleerd. Volgens het voorstel is de klant strafbaar als die niet aan de bel trekt.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 De aartsbisschop denkt dat de pond een sterke munt wordt vanwege de aardgasbaten. Ook denkt hij dat de Russen weer snel terug zullen zijn. De aartsbisschop van Cyprus heeft veel macht op het eiland. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas en concurrent Emirates uit Dubai gaan samenwerken. De Australische mededingingsautoriteit heeft de plannen voor vijf jaar goedgekeurd. Qantas kan nu tickets gaan verkopen voor tientallen bestemmingen in onder meer Europa. Passagiers zullen dan moeten overstappen in Dubai... Dus ver was dat in Singapore. Het OM in Breda loopt 15.000 euro uit voor de gouden tip over een zware mishandeling van een echtpaar in Hogerheide in januari. Bij een overval op hun huis raakte de man ernstig gewond. Op zijn verzoek zijn de bloederige beelden van zijn verwondingen gisteravond getoond in opsporing verzocht. Drie gewapende mannen drongen het huis binnen en sloegen de man meerdere malen met een koevoet op zijn hoofd. Het weer droog en brede opklaringen. Vandaag, vooral in het noorden, iets meer bewolking. Verder nog geregeld zon. Het wordt rond de 4 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 27 maart. Goedemorgen. Jihadstrijders moeten van de oppositie in Syrië thuis blijven. Maar thuis radicaliseren ze ook. De Britse regering heeft daar wat op bedacht. U hoort correspondent Arjen van der Horst zo... over het deradicaliseringsprogramma. En We vragen Sadiq Haqiaoui of zoiets ook voor Nederland zou kunnen werken. Dan de banken op Cyprus. Die blijven nog een dagje dicht. Maar achter de gesloten deuren wordt er toch veel geld weggesluist. Daar praten we over met hoogleraar Jaap Koelewijn. En we hebben contact met Cyprus met voetballer Edwin Linsen... wiens geld op op de bank op Cyprus staat. De ChristenUnie wil prostitutiebezoek ook strafbaar stellen. Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers legt in onze uitzending uit. Waarom? We hoort over de grootste supermarkt van Nederland. We beschouwen oranjo roemenië na. En Marco robin Visser moet vanochtend aan de bak in Hogeveen. Ik dacht altijd, je zal er maar zitten. Maar nu denk ik, je zal er maar werken. Want de penitentiaire inrichting hier in Hogeveen moet sluiten. Maar ze geven zich hier nog niet gewonnen. En de muziek vanochtend onder andere van Miss Montreal. I'll you in a bar I'll never... Even minuten over 6. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nu bijpraten voor het nieuws van de afgelopen uur. Spaartegoeden onder een ton zijn veilig. Die garantie gaf minister Dijsselbloem gisteravond in de Tweede Kamer. Daarboven loopt een rekeninghouder wel risico. In een debat hield hij vol dat niet belastingbetaler... maar beleggers en spaarders moeten opdraaien voor verliezen... mocht er in de toekomst opnieuw een bank dreigen om te vallen. Daar was wat verwarring over. Met de wijsheid achteraf hadden we daar dus in de persconferentie meteen moeten zeggen... voor de duidelijkheid, dames en heren... er wordt hier via een eenmalige heffing van alle Cyprioten... althans iedereen die te goede heeft binnen die zeer kwetsbare... bijna omvallende bankensector in Cyprus een bijdrage gevraagd. Ja. ja. Cypriotische spaarders met meer dan een ton worden dus met rust gelaten. En dat moet in de toekomst altijd gelden. Maar spaarders met meer dan een ton lopen wel degelijke risico. In een land waar grote banken zijn met hele riskante balansen... moet je dus afvragen of die hoge rente die je dan krijgt... of die nou wel voldoende of niet te veel risico met zich meebrengt. Het bestuur van de Laiki Bank op Cyprus heeft gisteravond trouwens bevestigd... dat uh, via buitenlandse filialen miljoenen euro's zijn weggesluist. De banken op Cyprus zijn al dagen dicht omdat de autoriteiten bang zijn... dat mensen massaal hun geld in veiligheid willen brengen. De filialen van de Laiki Bank in Londen zijn wel gewoon open... zonder beperkingen voor het opnemen van bedragen. De Belgische politie heeft een terreurverdachte doodgeschoten... tijdens een achtervolging op de snelweg A8 bij Aad... Volgens het federaal pakket gaat het om een Algerijn van 39 jaar. Hij werd zowel in België als Frankrijk verdacht van terrorisme, vertelt Justitie. Wel, er zijn uh, bij hem thuis uh, allerhande wapens en munitie gevonden, maar ook uh, paramilitair materiaal zoals uh, gasmaskers, en, uh, uh, een duikbril, uh, nachtkijkapparatuur uh, en dergelijke meer. De man sloeg op de vlucht voor de politie en hij negeerde stoptekens van de politie... en schoten op agenten die terugschoten. Daarbij werd de man dodelijk getroffen. De snelweg was urenlang afgesloten. Na de schietpartij werd de woning van de Algerijn in de gemeente Anderlecht onderzocht. De Fransen verdachten hem van een deelname aan een vereniging van misdadigers met het oog op het plegen van terroristische daden. Aggressieve honden hebben in Engeland waarschijnlijk een meisje van 14 jaar doodgebeten. Haar lichaam vertoont verwondingen die door een aanval van honden kunnen zijn veroorzaakt. Buren zeggen dat het meisje eten bij zich had toen ze binnenkwam en dat ze daarna werd aangevallen. Ze ging naar de shop om een pie te krijgen. En als ze with kwam ze met pie en it En als ze went for kwam ze it, got haar of en haar and it's just gewoon in en bij het huis liepen vijf honden rond. Vier daarvan waren zo agressief dat de politie ze moest afmaken. Volgens Britse media gaat het om twee Bull Mustafs en twee Shepherds Terriers. De politie gaat ervan uit dat het meisje bij de woning op bezoek kwam... en dat er niemand thuis was. We blijven bij Dierennieuws. Een gezin in Purmerend heeft 15 maanden op het kadaver... van hun vermiste kat Plekkie gezeten, zegt de dierenambulance Purmerend. Toen hadden we hem eronder uit toen zat hij echt uh, in dat doek... Hem, ja, met één pootje in die veer of zo, van die veer in die bank. Nou, toen hebben we hem eruit gehaald. Toen was hij helemaal gemumeficeerd, helemaal, helemaal uitgedroogd. Toen zagen ze natuurlijk dat het hun eigen kat was. Ja, toen rolde de, de, de, de, de tranen over de wangen. Blackie verdween in december 2011. Het gezin dacht dat het dier naar buiten was gegaan. Na een zoektocht gingen de eigenaren ervan uit... dat Blackie door het ijs was gezakt. Een paar dagen geleden ontdekten ze dus tijdens een verhuizing. Eerste blik in de kranten leert dat het toch nog wel veel over minister Dijsselbloem gaat, voorzitter van de Eurogroep. Harde aanval op Dijsselbloem over uitspraken Redding Cyprus is de kop in het FD. En de kop in de volkskrant Europese hoon voor Dijsselbloem-presidentwerking hangt als een wolk boven Europa, al dus de volkskrant. Dan even naar Trouw, dan bladeren we door naar pagina drie. Een aardig verhaal daar. Uh, crisis is gezonder dan u denkt. Um, blijkt uit een analyse van de gezondheidseffecten van de eerdere crisis gepubliceerd door de Lancet. Want er zijn minder verkeersdoden en uh, over het algemeen... is er sprake van een lager alcoholgebruik. Uh, minder positief is dat het aantal zelfdodingen toeneemt. Algemeen Dagblad heeft heel ander nieuws. Het doek valt voor de chipknip. Elektronisch portemonnee in 2015 definitief ter ziele. Vandaag maakt uh, de eigenaar Currents bekend... dat elektronische portemonnee per 1 januari 2015 dus helemaal verdwijnt. Dan de voorpagina van NRC Next. Zo, hier kan nog wel iemand bij, denkt Teven. Op de voorpagina zien we dan een cel, althans, dat vermoed ik. Een cel met één bed, een stoel en een tafeltje. Hm, lijkt me ingewikkeld om daar nog iemand bij te plaatsen koptekst is, in de helft van alle cellen worden straks twee gedetineerden opgesloten. Maar niet iedereen is daarvoor geschikt. De Telegraaf nog op de voorpagina een kopje, klein kadertje. Shell helpt militairen. Enkele tientallen militairen die bij de komende reorganisatie bij Defensie worden ontslagen... die zouden dit jaar nog terecht kunnen bij Shell. Voor logistiek, onderhoud, technisch beheer, daar maken ze kans op. Op dat soort banen. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 journal. Paralyzed, my head was oversized. I'll take the high road like I should. You said it's meant to be that it's not you, it's me. You're leaving now for my own good. That's cool, but if my friends ask where you are, I'm gonna say. She went down U 50 ways to say goodbye. 15 minuten over 6 is het. Wij gaan naar Mark-Robin Visser, die gaat in de bak, aan de bak. Mark-Robin. In de bak, nou, in de bak mag niet. Dat is wel even, even goed om dat even duidelijk te maken. Uh, ik ben in Hogeveen bij de penitentiaire inrichting voorheen de Grittenborg. Mm -hmm. En um, dat is een van de plekken die uh, ja, moet sluiten van staatssecretaris uh, Teven vanwege bezuinigingen. Um, wij hebben natuurlijk gevraagd of wij binnen mochten en dat mag niet. Oh. En we hebben ook de directie van de gevangenis om commentaar gevraagd. En daar willen ze ook niet aan meewerken. Met andere woorden, ik sta aan de poort... Ik kan je ook melden dat, uh, het is geloof ik vandaag 27 maart... ik nog steeds in mijn thermische ondergoed sta. Want het is gewoon beren koud. Ja, maar volgens, volgens de, de, de, de pluim van Gerrit, Gerrit Hiemstra... gaat de temperatuur omhoog langzaam. Ja, dat is allemaal heel fijn. Maar ik kan je melden dat dat tot op <laughs> dit moment nog niet is gebeurd. Mm -hmm. En ik zal het eens even vragen, want het is wel heel grappig. Ik dacht, kom je bij zo'n gevangenis in hoge en dan sta je natuurlijk... In het niet. Maar dat is helemaal niet waar. Want die gevangenis die ligt hier toch redelijk in een bebouwde omgeving. En daar is hier een meneer met een enorme koffer bezig. En die heeft ook al een, een aantal ladder. objecten en een laddertje <laughs> tegen het hek opgezet. Bent u hier een uitbraakpoging aan het voorbereiden? Nee, een inbraakpoging. Een in. inbraak? <laughs> een inbraakpoging. <laughs> wat ja. valt daar nou te halen binnen? Het uh, werk. <laughs> oh, sorry. Vertel eens even, wat bent u aan het doen? Nou, ik ben uh, voorzitter van Justitie, Vakmond Juwvox. Ja? Sectie leeuwarden. UFOX, waar staat dat voor? Justitiestem. Oké, okay, ja. Dat, is een dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Kattegoral of vakbond. En u heeft een hele grote koffer, die gaat nu open. En daar zitten allemaal blauwe T-shirts en sleutelhangers, zie ik. En ja. uh, wat een original klik -klak. wat is dat? Oh, dat zijn die kleine doosjes met pepermuntjes erin. Juist, ook dat. Voor de frisse adem, hè. En die gaat u hier allemaal over het hek gooien. Nee, nee, nee, nee. Dan ga ik als personeel komt eerst in een fris mondje. Dan kunnen ze een doosje krijgen. Ja, zeg. En uh, u, gaat ook, u heeft ook nog. Uh, wat, wat zijn dit voor een dingen? Wat... Ja, dat is een hele mooie ding. Ja, dat is even. Dat zijn lange stokken, lange stokken. En die steek je dan. Barbatruc. Oh, daar moet een vlag aan. Het zijn, meneer heeft gewoon hele vlaggenstokken meegenomen, maar ook toch twee slagen. Gaat u ook nog schilderen? Nee. Nee. Oh. Er komt een heel bord. U bent helemaal kant-en-klaar. Juist. <lacht> er komt een heel bord, Lara. Gewoon hier, kant-en-klaar ding. Justitievakbond Ufox. Nou, dat is één van de... Goedemorgen. Goedemorgen. Er komt nog wat personeel, denk ik. Tenminste, ik neem aan dat het personeel is. Het zal toch niet een gevangenisbewoner zijn. Uh, hier langs lopen? Uh, <lacht> ik moet er nog even in he? komen, ja. mensen. Uh, je, je hoort het, uh, de acties worden hier uh, voor. We moeten spreken van actie, nog niet van staking. Want zover is het nog niet, hè, meneer JuVox? Nee, daar moet vijf dagen van tevoren nagegeven worden bij de ja. directie, ik begrepen. En uh, wij hebben dit net afgelopen maandag besloten. Ja, nou, dus uh, ja. ik blijf er vanochtend bij en dan spreken we elkaar nader nog. Goed, is fijn. Prima. Tot later. Je, joh. Jo, neem een peppermintje, anders. Ik denk, haalt dat een helikopter uit die koffer of zo? Maar goed. Nou, er was heel veel protest jarenlang in Breda... tegen de komst van een mega supermarkt, al naast het stadion van NAC. Maar de winkeliers in de nabijgelegen winkelcentra verloren de juridische strijd. En zo dadelijk gaat hij open. De grootste supermarkt van Nederland. Het is een filiaal van Jumbo, 6000 vierkante meter. En verslaggever Jeroen Schutteijzer ging er alvast kijken. Nou, er wordt nog heel hard gewerkt hier. Aan uh, een nieuwe supermarkt en ook diverse andere winkels. Uh, Jacques Trum, u, u was woordvoerder van uh, de winkeliers. Ja. Uh, die hebben dit uh, ja, jarenlang proberen tegen ja. te houden. Het is niet gelukt, nee. Waar bent u bang voor? Met name hier in de wijken, hier rond het stadion, daar zijn drie wijkwinkelcentra. En die wijkwinkelcentra, die lopen op dit moment leeg. Daar, daar zie je gewoon de leegstand met de week toenemen. Winkelcentra, die, die liggen er nog steeds zo bij als 25 jaar geleden. En die kunnen dus alleen al op die reden niet op tegen een uh, nieuwe ontwikkeling als hier. Dus die zijn bang dat straks alle klanten hier naartoe gaan? Daar komt het op meer, ja. Doet het dan pijn dat, uh, dat deze winkel toch open gaat? Ja, ja dat doet zeer, ja. Dat, uh, dat betekent gewoon dat een heleboel bestaande winkeliers... het niet meer gaan, gaan redden. Hé, hey, mevrouw. Wat vindt u van de nieuwe Jumbo? Oh, dat weet ik nog niet. Dan moet ik eerst nog gaan kijken, hè. Nou juist, ja, ze zijn hier een beetje benauwd, dit winkelcentrum... dat er heel veel klanten niet meer zullen komen, hè? Nou, ik denk dat ik hier wel blijf komen nog. Ik kom met het fietsje, dus... Uh... Dus ik zal daar best eens een keer gaan kijken, maar of ik daar boodschappen kan doen, dat denk ik niet. Nou, om heel eerlijk te zijn, ik kom nooit bij de Jumbo. Dus... Heeft u niks met die keten? Nee, ik kom altijd bij Albert Heijn of MT. En daar blijf ik. Maar volgens mij, als je eenmaal aan een bepaalde winkel gewend bent, dat, dan blijf je daar komen. Ik denk de eerste paar weken gaan de mensen naar Jumbo om te kijken hoe het er allemaal is. En dan komen ze toch weer terug bij de eigen zaak. U bent niet zo'n overloper? Nee. nee, ik blijf lekker hier. Dichtbij, bent er zo, en je wordt netjes geholpen. Misschien na nou één keer uit nieuwsgierigheid, maar ja, zo'n grote winkel trekt mij niet zo. Uh, nee. Kapsonus, de kapperij voor jou en mij. Nou, op zich op zo'n grote winkel heb ik niet zoveel op tegen, maar het, het is hetgeen uh, wat er allemaal omheen uh, komt en gebeurt: is, is dat er een extra winkelcentrum bij komt, hoewel het de verplaatsing van een winkelcentrum zou zijn. U bent bang dat hier geen hond meer komt? Nou, daar ben ik niet bang voor dat er geen hond meer komt, maar wel te weinig mensen. Ja, voor de grote boodschappen zullen mensen denk ik toch uh, makkelijk naar zo'n plek toetrekken. Uh, als uh, mensen daarheen gaan voor een supermarkt, gaan ze dan ook nog, kopen ze hier dan ook nog hun brood. Kopen ze ook nog, komen ze ook nog bij de kaasboer. Ja, daar heb ik geen idee van. De kaaswinkel. Ja. Meneer Maurits? Ja, nee, het is niet hopeloos. En ook niet waardeloos. In de supermarkt heeft uh, een goede basisassortiment. Uh, maar de echte echt zaken. Daar komen de mensen nog specifiek naar ons toe. En dat is onze kracht. Weet u wel hoe groot die winkel wordt? Die ja. zal ook wel een enorme kaasafdeling ja, hebben. Ja, uiteraard, maar we hebben altijd toch een ander product als de supermarkt. Gaat u nou uh, strakjes uh, even stiekem kijken naar die kaasafdeling? Uh, niet stiekem, maar ik ga wel even kijken. Ik vind het wel leuk. We gaan de strijd vol aan, dus uh, laat ze maar komen. Weet u nou hoe zwaar die stukjes zijn? Want het is altijd iets meer, hè? Ja, mag iets meer zijn, hè? <laughs> hoe lang zit u al in deze business? Toch een jaar, 27, 28, al. Zou ze bij die super er evenveel van weten? Mm, ik ben erg benieuwd. Gaat u dat ook testen, ja, zeker? Ja, dat ga ik zeker testen. <laughs> van de nieuwe Jumbo is gewaarschuwd. Overigens is de supermarkt naast het stadion van Breda... niet de grootste winkel van Nederland. Dat is nog altijd een tuincentrum in Aalsmeer. Dat is twee en een half keer zo groot. Het is acht minuten voor half zeven. U luistert naar de NOS Radio 1 Journaal. Banken die moeten er maar aan wennen. De tijd dat overheden de geldbuidel trekken... om ze van de ondergang te redden, is voorgoed voorbij. Zoals met ABN AMRO destijds en ING als het aan PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën ligt tenminste. Eerst zijn uh, aandeelhouders en obligatiehouders aan de beurt... en zelfs ook spaarders met meer dan een ton. Alleen in uiterste nood springt de overheid nog bij.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 Uh, en pas in allerlaatste instantie gaat de rekening uh, in de toekomst naar uh, de overheid, naar de belastingbetaler. De afgelopen jaren hebben laten zien dat het een aantal keren ging om banken die te groot waren om te laten vallen. Dan draait automatisch toch die belastingbetaler ervoor op. Ook dan moet je kijken ten eerste uh, of uh, banken niet verstevigd kunnen worden. Dus we moeten echt versneld nu de bankreserves uh, ophogen...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 Uh, wat zijn er eigenlijk voor risico's? Uh, wie draagt die? Uh, wat kan het betekenen voor mij als belegger? Dat zijn de type vragen die nu gesteld moeten gaan worden. En alleen zo krijgen we gezonde financiële instellingen. En dat zei minister Dijsselbloem van Financiën... in gesprek met de verslaggever Wilco Bam. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Nederland zelfstand lijkt zich probleemloos te gaan plaatsen... voor het WK-voetbal in Brazilië. Tegen Roemenië werd met 4-0 gewonnen. Mede door een bliksemstart kwam de ploeg van Louis van Gaal... nooit in de problemen. Ja, we hebben in mijn ogen de beste in het land gespeeld, uh, tot nu toe. We maken steeds stappen en, en uh, ja, dat uh, zie ik ook op de training. En, en, en Over het algemeen zeg ik dat ook uh, in persconferenties, maar vandaag kwam het er uh, werkelijk uit. Een goed spelende Jermaine Lens maak er ook van het laatste doelpunt, is het eens met de bondscoach. De wedstrijd verliep precies zoals gepland.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 Met twee doelpunten en één assist was Robin van Persie gisteren belangrijk voor het Nederlandse elftal. Door zijn twee treffers komt de aanvaller nu op 34 doelpunten en daarmee is hij Johan Cruijff en Abe Lentstra voorbij. Met name de eerste goal was er eentje om in te lijsten. Van Persie. Ja, er komt ook zeker geluk bij kijken. Maar ik wist wel wat ik deed. Het, ging, uh, nee, nou ja, het was een vrij harde voorzet van Ajan. <laughs> Dus <laughs> Ik moest het uh, wel eventjes uh, goed opletten. Maar het was wel echt de bedoeling. Ik zou het ook zeggen als het niet zo was. Hè? Ja, en je had toch een hele mooie kunnen maken. Want de uh, ja. tiende minuut, die voorzet van Lens, die uh, leek op maat. Ja, was die eigenlijk ook. Dat was een fantastische voorzet. Alleen, uh, ik was eerlijk gezegd wel blij dat ik, hem, uh, dat ik hem aanraakte. Want hij was, ik kon hem niet sturen. Ik kon hem niet, uh, zeg maar, zelfs met die goal uh, afgelopen uh, vrijdag. Kon ik hem sturen. Dan had ik, had ik iets meer tijd. Dan kon ik hem een hoek uitkiezen. En dat was nu niet het geval. Ik was ook blij dat ik hem raakte. En uh, met een beetje geluk gaat hij nog erin. Hij ging er net overheen, dus daar bouwde ik wel van. Maar ja, al met al wordt 4-0. En ik denk dat het niet zo vaak is voorgekomen dat je zo tevreden uh, na een interland van het veld stapt. Nee, precies. Zeker. Roemenië is toch een erg sterk land. En, uh... Maar ik bedoel ook qua jezelf. Ja, ja, ja zeker uh, de bondscoach die was ook uh, erg happy met de eerste 25, 30 minuten. En uh, we hebben goed geluisterd, volgens mij, naar de bondscoach. Ja. <laughs> Want hij wilde dat we wat hoger speelden. Dus dat was voor mij ook af en toe um, een beetje wennen. Omdat ik natuurlijk van nature graag meedoe, Iets meer meedoen nog aan het spel. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat het wel werkt. Dus dan heeft de bondscoach dat goed gezien? Ja, denk ik wel. Denk ik wel. Zeker ook als dan de zeg maar middenvelders het goed doen. Dan helemaal. Dan moeten we het wel goed doen. En dan moet die inspelpaas van achteruit ook goed zijn... En dan moet het ook wel uh, gewoon goed verzorgd voetbal zijn. Dan kan het werken. Ik heb één naam nog niet gehoord van de Vaart. Ja. Uh, hoe anders is het met hem achter je te spelen dan met snijder? Want hij speelt wel anders. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, hij heeft zijn eigen uh, kwaliteiten. Hij uh, speelt wat dichter op me, komt er af en toe overheen. Dat lijkt in het voordeel, hè? Ja, het lijkt ook een beetje hoe uh, Rooney bij ons speelt. Ronnie speelt ook zo. Uh, ja, Ronnie die uh, er ook overheen af en toe. Uh, die zit kort op me. Uh, veel combinatiespel. En uh, ja, zo speelt Rafa eigenlijk ook. En in de pool heeft het Nederland zelf al nu een voorsprong... van zeven punten op de naaste belager Hongarije. En daardoor kan het zich tijdens de volgende twee kwalificatiewedstrijden... al plaatsen, definitief dus plaatsen voor de eindronde. In andere pool won Spanje met 1-0 van Frankrijk. De wereldkampioen neemt daarmee de leiding in de groep weer over. De enige doelpunt in die wedstrijd werd gemaakt door Pedro. België won met 1-0 van Macedonië... en staat er nog steeds goed voor om zich te plaatsen... voor het eerst sinds 2002 weer eens voor een WK. En straks... Na half zeven een uitgebreid gesprek met bondscoach van Gaal. En we horen de P van de A. Die partij heeft grote moeite met het plan van minister opsteld om oude rechtszaken weer te heropenen. Radio 1, het NOS journaal. Nu is het half zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, er moet een nieuwe dienst komen... die toezicht houdt op de geldstromen bij woningcorporaties. Minister Blok van Wonen volgt het advies van de commissie Hoekstra. Die nieuwe toezichthouder moet financiële wantoestanden... zoals bij Vestia voorkomen. Het bezoek aan een prostituee die wordt uitgebuit of slachtoffer is van mensenhandel moet strafbaar worden gesteld, vindt de ChristenUnie. Tweede Kamerlid Segers werkt aan een initiatiefwet om dat te regelen. Als een klant blauwe plekken of huilbuien signaleert, dan moet hij aan de bel trekken, anders is hij strafbaar, vindt de ChristenUnie. Het bestuur van de Likey Bank op Cyprus heeft bevestigd dat via buitenlandse filialen miljoenen euro's aan tegoeden zijn weggesluist. Dat meldt Nieuwsuur. De Cypriotische banken zijn op het eiland al dagen dicht, maar in het buitenland waren ze open. En de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas en concurrent Emirates uit Dubai gaan samenwerken. De Australische mededingingsautoriteit heeft de plannen goedgekeurd. Qantas kan nu tickets gaan verkopen voor tientallen bestemmingen in onder meer Europa. Dan nog het weer, droog en vooral in het zuidwesten veel zon. Er is nog steeds een koude oostenwind en het wordt 4 of 5 graden. Verkeersinformatie, John Hoka. goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Nou, op dit moment is het nog vrij rustig. Nog geen files en ik verwacht eigenlijk een vrij normale ochtendspits. En dat betekent rond half negen ongeveer 100 kilometer file. Zoek je een organisatieadviesbureau, dan wil je een bureau dat daadwerkelijk iets toevoegt en altijd resultaat levert. Daarom kies je voor een bureau dat aangesloten is bij de ROA, zoals Gea Consultancy. ROA, de 22 beste adviesbureaus van Nederland. Meer weten? Kijk op roa-advies.nl Geachte heer Nijnhatte van IT-bedrijf PVN. Graag zouden wij even bij u solliciteren. Wij zijn Centraal Beheer Achmea Zakelijk.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Daarin zo dadelijk meer over duizenden dode varkens in Chinese rivieren. Uh, die dreven daar eerst, maar nu ook duizenden dode eenden. En mark Robin Visser die staat voor de gevangenis in Hogeveen... waar het personeel nog steeds boos is over de dreigende sluiting. We gaan eerst naar Burma, want daar wordt de situatie voor de moslimminderheid met de dag er slechter op. Human Rights Watch waarschuwt voor een humanitaire ramp in de westelijke staat Arakan. Er werden eind vorig jaar vele tienduizenden moslims uit hun dorpen verjaagd door boeddhisten. Tegelijkertijd is in centraal Burma de noodtoestand uitgeroepen in drie steden. Ook al vanwege aanhoudend geweld tegen moslims. Correspondent Michel Maas. Uh, Michel, ja, dat geweld het zudert natuurlijk al jaren, maar waar komt dit nu opeens vandaan? Nou ja, dit komt. Uh, eigenlijk is dit wat er nu gebeurt, gevolg van wat er vorig jaar in Arakan gebeurde. Het is, je zou bijna kunnen zeggen, een vervolgactie. Mensen in andere delen van het land beginnen zich ook af te zetten tegen de lokale moslimminderheid. En zo gauw het. Uh, er hoeft ook maar iets te gebeuren. Nu, de aanleiding was een kleine vechtpartij, ergens bij een, uh, een goudwinkeltje. Uh, Zo'n vechtpartij die hoeft maar te beginnen. En dat loopt meteen uit de hand. En het wordt meteen een enorme. Uh, een vernielpartij, een slagpartij. Er zijn nu zelfs meer dan 40 doden gevallen. En uh, ja, het, het, uh, het waardert maar uit naar andere plekken. Het is een gevolg van uh, het feit dat die, die moslims... Uh, die zijn niet alleen uh, mensen van een ander geloof... maar ook etnisch zijn ze anders. En ze zijn zo'n 100 jaar geleden... door de Britse kolonialen naar Birma gehaald... om daarvoor ze te werken en ze hebben zich nooit helemaal geïntegreerd. Dus ze zitten in hun eigen wijkjes, hun eigen dorpen... en hebben hun eigen godsdienst. En ze zijn bovendien ook veel donkerder van huidskleur... dan uh, de lokale Bermezen. En uh, ja, dat maakt uh, dat ze voortdurend gediscrimineerd werden. Ze werden niet beschouwd als uh, volwaardige burgers. En uh, ja, zo worden ze dus ook behandeld al jaren. En nu explodeert dat. Ja, uh, we horen trouwens bij jou nu ook gedonder op de achtergrond... maar dat is onweer, geloof ik, hè, Michel? Ja, dat is een uh, lekkere tropische onweersbui die okay. hier boven mijn uh, hoofd losbarst. Ja, die, uh, daar die, is niks... Uh, ja. niks uh, ge ge ge geen explosie. Die westelijke provincie Arakan, nee. hè, waar uh, Human Rights Watch het over heeft. Waar de mensen verjaagd zijn. Weet je hoe de situatie daar nu is? Ja, die is belabberd. Ik was daar uh, eind vorig jaar. En toen, toen zag ik daar echt tienduizenden mensen... die zaten in geïmproviseerde tentenkampjes. En uh, die zaten daar zonder enige hulp van de overheid. En het was er nog, uh, wat nog erger was, ook hulpverleners uit het buitenland... en uh, ook uit binnenland werden daar weggehouden. Er was geen georganiseerde voedselvoorziening. Er was geen medische hulp. En uh, dat blijkt nu dus dat de situatie eigenlijk sinds, die, uh, sinds december... niet veranderd is. Die mensen zitten daar... Daar nog steeds. Ze zijn aangewezen op, op die kleine beetjes die er door dat uh, cordon van de Burmeese overheid heen komen. En uh, Human Rights Watch heeft nu gewaarschuwd dat ja, die mensen, er de, de, de, de is honger, er zijn ziektes. En dat wordt op een gegeven moment uh, onhoudbaar, die situatie. En dat punt is volgens Human Rights Watch op dit moment zo'n beetje bereikt. Ja, en in die steden, in dat centrale deel van Burma, waar die noodtoestand is uitgeroepen, waar je net over vertelde. Uh, hoe, hoe is het er daar nu? Nou ja, de, de rust is een beetje weergekeerd. Uh, je mag eigenlijk blij zijn dat er een militaire noodtoestand is afgeroepen. Want vanaf het moment dat het leger daar de straat op ging en de orde ging bewaken, uh, is het rustiger geworden. Maar uh, nog steeds gebeurde dat op plaatsen waar dat leger niet is, dat het toch weer Opleidt en dat er toch weer gebouwen in brand worden gestoken... moskeeën, mensen uit hun huizen worden verdreven. En uh, ja, dat, die situatie, uh, die, die dreiging, die is er nog steeds. En ook de dreiging dat het zich uitbreidt naar nog weer andere steden... met als grootste gevaar de stad Rangoon. Dat is de grootste stad van Burma. En daar woont een, enorm, een hele grote moslimminderheid. Het is bijna een meerderheid in delen van de stad, in dit centrum bijvoorbeeld. En als daar de vlam in de pan ja dan, dan heb je echt een soort burgeroorlog. Hmm. Hey, dit lijkt me een, een harde dobber, zware dobber voor oppositieleider Aung San Suu Kyi, die in de regering zit en de mensenrechten hoog in het vaandel heeft. Hoe gaat zij hiermee om? Nou heel krampachtig, want uh, het probleem is dat niemand in Burma houdt van deze moslims en vooral niet van de Rohingya en ook Aung San Suu Kyi niet en haar hele achterban. Dus zij heeft vanaf het begin, vanaf dat, die, dat geweld losbarstte... tegen die Rohingya in Arakan, heeft ze haar mond erover gehouden... of zich alleen maar in heel vage bewoordingen erover uitgelaten. Zoiets van, uh, de wet moet gehandhaafd worden... en iedereen uh, moet de wet handhaven, ook de burgers. En ze heeft geen enkele keer het opgenomen voor deze moslims... en ook geen enkele keer gezegd van, dat moet nu eens afgelopen zijn. Die mensen zijn ook mensen, het zijn ook burgers. Dat zover gaat ze niet, omdat ze bang is... Uh, misschien omdat ze ze zelf uh, maar niks vindt. Maar ook omdat ze waarschijnlijk bang is dat als ze het opneemt voor die Rohingya, dat ze het dan helemaal verbruikt bij haar achterban. Mm -hmm. Dus het is, uh, het is teleurstellend hoe zij tot nu toe zich op de vlakte heeft gehouden. Correspondent Michel Maas, dankjewel, Michel. Ga door naar China, want dat worstelt met het opruimen van de tienduizenden varkenskadavers die in de rivieren drijven. En nu drijven er ook eens duizend, nog eens duizenden dode eenden in het water. De druk op de Chinese overheid om meer aan het probleem van dierverwerking te doen wordt daarmee groter en groter. En Nederland denkt de Chinezen te kunnen helpen. Correspondent Marieke de Vries ging naar Yaxing, stadje waar per jaar 7 miljoen varkens worden gefokt. Wauw, wat is dat? Dus ze dat... Dat is waar ze de dump van de pigs, dat kleine huis, plastic, one. En heeft ze iets gezegd waar ze de pigs hebben no. Nee. We staan uh, midden in een uh, boerenlandschap, even buiten de stad Jiangxing ten zuiden van uh, Shanghai, en uh, we staan midden tussen de varkens. Schuren. Er is een riviertje verderop, maar niemand hier in de buurt wil iets vertellen over of daar de varkens in gedumpt zijn. Komt een mevrouw op een brommer aan. Ze zei: hij zou wel varkens hebben. ze helemaal Ze heeft ze wel, maar ze gooit ze niet weg, zegt ze meteen. Meteen. Het is hier natuurlijk ook in het nieuws. Maar als we even met de microfoon weglopen in de richting van de varkensstallen... willen sommige boeren wel aan onze assistent vertellen... waarom ze denken dat de varkens in de rivier gedumpt zijn. In een gebied waar 7 miljoen varkens per jaar vandaan komen... worden nu eenmaal ook wel eens dieren ziek. En die moeten worden verbrand of begraven. Maar tot voor kort werden ze ook nog wel eens gewoon aan de slachthuizen aangeboden. Maar sinds de voedselschandalen in China... is de controle op de slachthuizen aangescherpt en wordt daar strenger gecontroleerd... waardoor de boeren met nog meer dieren blijven zitten. De Nederlandse consul-generaal Peter Potman in Shanghai. Het is interessant om te zien dat de Chinese media, tv... maar ook op internet um, in alle openheid uh, hierover berichten. en Dat betekent uh, dat, er, uh, ja, dat het een, behoorlijk, uh, een behoorlijke zaak geworden is. Dat betekent ook extra druk op de overheid om er wat aan te doen. Want wat doet die overheid op dit moment binnen die varkenssector... om het een en ander te controleren of om te reguleren? In ieder geval weet ik dat ze er bovenop zitten. Um, omdat inderdaad, uh, zoals u zegt, de, de druk uh, toeneemt. Uh, omdat het veel in de media is. Um, en dat betekent dat die overheid aan het kijken is... naar regulering, maar ook naar capaciteit. En daar denkt Nederland China in te kunnen helpen. Na de uitbraak van de varkenspest in Nederland eind jaren 90... is in ons land veel kennis opgedaan over hoe dode dieren te verwerken... tot andere producten, als bijvoorbeeld biogassen... en over hoe zieke dieren sneller te signaleren zijn. Ik denk dat, uh, dat we in Nederland uh, al met al ook door schade en schande wijs geworden, misschien een systeem hebben... dat heel goed in staat is om uh, voortdurende monitoring te plegen... van de veestapel en, en van mogelijke ziektes uh, die, uh, die zich daarin voordoen. En als je dat ontdekt om daar uh, snel en adequaat uh, tegen op te treden... Uh, en, uh, China wil dat natuurlijk ook. Ik denk dat ze dat voor een deel al hebben. Dat het systeem verbetert. Maar ik kan me voorstellen dat we als Nederland... daar toch ook nog wat extra expertise en materiaal voor hebben... om ze verder te helpen. En denkt u dat de noodzaak nu hoger is? Dat de aanleiding nu acuter is dan die anders zou zijn geweest... door de drijvende dieren in de rivier? We zeggen altijd, je moet het ijzer smeden als het heet is. En het is natuurlijk duidelijk dat nu dit uh, zo enorm in het nieuws is. Uh, er een, toch een extra druk ligt op de overheid om uh, maatregelen te nemen. En om de situatie aan te pakken en zo mogelijk te verbeteren. Uh, dus in dat opzicht uh, denken we dat nu wel een goed moment zou moeten zijn. Voor de varkensboeren bij Jiaxing kan het ook een oplossing zijn. Want, zegt deze boer, wij gooien de dieren echt niet zomaar in het water. Daar moeten wij namelijk ook uit drinken, van eten en mee schoonmaken. Een hoorde u van Marieke de Vries. En Nederland en China praten vandaag om te kijken of Nederland de Chinezen kan helpen bij het verwerken van de dieren. En straks P van de A-Senator Beuving. Zij ziet niets in de kabinetsplannen om oude rechtszaken te heropenen. Het NOS Radio 1-journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. In Hogeveen staat de gevangenis en die moet dicht. Een van de bezuinigingsmaatregelen van de staatssecretaris Steven. Mark Robin Visser is daar. Hij vertelde al eerder vanochtend dat er spandoeken uit de koffers worden gehaald. Hoe is het nu daar, Mark Robin? Ja, nou, het is, uh, we, zijn, uh, we zijn helemaal precies op tijd. Want uh, de nachtploeg die gaat nu uh, zo'n beetje te bedden. Die komen allemaal nu, druppelen ze het gebouw uit. En de ochtendploeg uh, die gaat uh, naar binnen. Er komen net een paar heren hier. Naar de hekken, waar ook de eerste spandoeken van de actie trouwens al zijn opgehangen. Ik vraag maar even aan jullie. Goedemorgen heren, hoe was de nacht? Rustig. Ja? Ja. Wat doen jullie nou zo de hele nacht? Uh, uh, be uh, bewaken. Zorgen dat er geen uh, gedetineerden uitbreken en uh, een beetje op de camera's letten en dat soort dingen. Ja. Is de gevangenis op dit moment vol? Ja, is vol. Bijna. Uh, en, uh, even uh, kijken, want uh, uh. ik heb hier de cijfers even. Dat betekent rond de 260 gedetineerden. Ja. Klopt. Hebben jullie officieel al iets gehoord over de plannen die er met deze inrichting zijn? Nou ja, dat ze hem uh, waarschijnlijk uh, gaan sluiten. Dus Dat is niet open voor ons, maar... Wat, plannen, wat betekent ja. dat voor u als dat gaat gebeuren? Nou, dat het een beetje mijn leven op de kop wordt uh, gezet. Ik loop tegen de vijftig en uh, denk je dat je alles op orde hebt. En dan hoor je dat, uh, dat je baan hier gaat, uh, waarschijnlijk uh, weggaat. Hoe lang werkt u hier al? Uh, 23 jaar vanaf het begin. Dus. Dat is geen goed nieuws. Dat is geen goed nieuws. Wat zijn de alternatieven in Hoogveen? Ik heb gehoord dat er niet echt veel werkgelegenheid is in deze omgeving. Nou, we hebben gehoord dat uh, in Veenhuizen dat daar heel veel uh, plaatsvrij kon. Ja, het wordt ook geprivatiseerd, dus ja, het is, het is allemaal afwachten. Ja. ja. En uh, ja, er gaan 50 contractanten. Dat, dat horen we. En, en, wat zegt u, 50 wat? 50 contractanten en. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen bij een contractant? Bent u ook een contractant? Uh, nee, nee, nee, ik ben vaste vast werknemer. Maar uh, ja, zeg maar in huur. En uh, ja, die gaan eruit dit jaar. En uh, nog wat uh, natuurlijk verloop, uh, ja. wat pensioengerechtigen. Maar ja, als we daar allemaal één uh, op één uh, naartoe kunnen, ja, ik hoop het. Dat hoop je, maar dat weet je natuurlijk niet. Hoe wordt er onder het personeel gesproken over de bezuinigingsplannen van justitie? Ja, onbegrijpelijk eigenlijk. Echt onbegrijpelijk, hè? Ja, het is gewoon afwachten wat ze verder willen. Ja. Ja. ja. Hoe worden jullie op de hoogte gesteld? Hoe gaat dat? Ja, we zijn laatst op de hoogte gesteld door de directie. Maar voor de rest is alles... Uh, In een bijeenkomst? Ja, je moet alles via de pers uh, ja. te weten komen voor de rest. Ja. Ja, ik weet verder ook niet. Dus ja, nou, ik heb ook nog niet meer nieuws. Wij nee. <laughs> nee, ook niet. Wij hebben uh, geprobeerd natuurlijk om uh, binnen te komen en ook de directie om commentaar gevraagd. Maar dat, uh, uh, dat gaat allemaal niet gebeuren. Okay. Wat zegt u? De directie die komt, die moet hier ook nog naar binnen. Ja, maar wat dacht u? Waarom ik mijn thermische ondergoed heb aangetrokken? Ja, want, gewoon, uh, op wachten. gewoon op wachten en uh, vragen stellen erg? Wij gaan op, gaat, uh, gaat lekker te bedden? Ja, maar we moeten hier om twaalf uur weer zijn. Om twaalf uur? Ja. Want? Nou, dan gaan we hier uh, protesteren, toch? Kijk, dus jullie gaan even een paar uurtjes plat. Oh, ja. ja, en dan, uh, nou, dan zijn we hier weer. Actie. Slaap lekker. Dank u wel. Nou, mooi. Hoi. En vanwege die actie is Mark-Robin Visser vanochtend de hele ochtend in Hogeveen. Eerst naar Den Haag voor de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Jonse Hoka, Jon. We hebben de dagelijkse verlies op de A15 richting Europoort. 3 kilometer bij rotterdam Loos... en verderop 3 kilometer bij Spijken-Nissen. Korte villa op de A4 richting Hoogvliet, 2 kilometer voor Benelux. En een korte villa op de A8 naar Amsterdam. Daar staat 2 kilometer voor Knopend Koenplein. Verwacht je nog bijzonderheden vanochtend? Nee, eigenlijk niet. Een vrij normale ochtendspits. Verkeer richting oosten kan wel straks last hebben van de laagstaande zon. Maar ik verwacht niet echt veel problemen. Rond half negen niet meer dan 100 kilometer vielen. Oké, okay, tot later. Doei. <laughs> Andy Grammer heeft een nieuwe single. Ja. En dat vinden wij wel prima. Hier is Andy Grammer. Maar nou dan negen minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De PvdA heeft grote moeite met de nieuwe wet van minister Opstelten... om oude rechtszaken te heropenen als er nieuw bewijs wordt gevonden. Want door nieuwe technieken komt het nog wel eens voor... dat iemand die definitief is vrijgesproken toch de dader blijkt te zijn. De PvdA is het in zeer uitzonderlijke gevallen met de minister eens. Maar de nieuwe wet is veel te ruw. En jaagt onschuldige burgers die ooit ten onrechte zijn vervolgd, de stuipen op het lijf. Waarschuwt P van de Janine Beuving. Onschuldige personen die al eens ten onrechte verdacht zijn geweest en een heel strafproces wellicht in drie instanties tot en met de hoge raad hebben moeten ondergaan. En vervolgens zijn vrijgesproken. En als zo'n onschuldige persoon nu nog een keer iets dergelijks moet ondergaan... He, terwijl die persoon onschuldig is, dan vinden wij dat in feite ook een slachtoffer. En dan gaat ons dat dus veel te ver, omdat in al deze gevallen... wanneer het wetsvoorstel dit nu wil mogelijk maken, toe te staan. Minister Opstelten zegt dat deze wet echt bedoeld is voor een paar uitzonderlijke gevallen. Maar bent u bang dat het daar dan niet bij blijft? Ja, dat is het bijzondere. Er wordt steeds gezegd, het geldt voor hele uitzonderlijke gevallen. Het zijn ook steeds die voorbeelden die je hoort. Het zijn altijd de gevallen van moord en doodslag. Dat zijn ook de gevallen waarin wij als PvdA-fractie zeggen... daar moet het mogelijk zijn, die herziening te nadelen. Terwijl tegelijkertijd heeft hij een wetsvoorstel gemaakt... waarin het nog voor 60, 65 andere lichtere delicten ook mogelijk is die herziening te nadelen. Dus dat is gewoon niet consequent. Dat klopt niet met de voorbeelden die hij steeds noemt. Dus u zegt dat het wordt eigenlijk voor uh, te veel mensen zo meteen toegepast... Ja, want je moet je realiseren dat mensen die dus een, een strafproces hebben moeten ondergaan... en daarin vrijgesproken zijn, onherroepelijk, euh, naar het huidige recht, hè, definitief... dat die nu straks boven hun hoofd hebben hangen dat het nog een keer zou kunnen. Dus mensen die hebben meegemaakt dat er een fout is gemaakt... dat zij ten onrechte vervolgd zijn... en die dan waarschijnlijk heel angstig en onzeker daarvan zijn geworden... Hè, die echt een kras op hun ziel hebben opgelopen... en die nu weten met dit wetsvoorstel, als dat wet wordt... Van dat kan zomaar nog een keer gebeuren... En dat is waar onze zorg zit. Dat als je dat in te, rond met te veel delicten in te veel gevallen mogelijk maakt... dat er dan dus een hele groep mensen is in de samenleving... die wiens leven hierdoor in feite beschadigd gaat worden. Dit zijn natuurlijk mensen die sowieso al weinig vertrouwen hebben in uh, justitie. Want uh, ja, ze hebben slechte ervaring met justitie... en zijn uiteindelijk vrijgesproken. Maar aan de andere kant uh, zijn er natuurlijk ook slachtoffers van misdrijven... die hopen dat er toch nog een aanknopingspunt is... om de dader toch eens een keertje weer voor de rechter te krijgen. Ja, dat realiseren wij ons heel erg goed. En onze betrokkenheid gaat ook zeer uit naar juist die slachtoffers... en hè, nabestaanden in het geval van ernstige delicten. Vandaar dat wij ook zeggen, juist in die ernstige delicten... dus dan denken we met name aan de moord- en doodslagsituaties, eh, moet dit middel, hoe ingrijpend ook en welke risico's er ook aan zitten... moet dit middel toch mogelijk gemaakt worden. Eh, alleen doordat het nu zo ruim wordt mogelijk gemaakt... met dit dit wetsvoorstel zeggen wij nee, maar zo ver kunnen we niet gaan. Nou, bent u van de PVDA? Voelt u zich wel vrij om zo'n voorstel van het huidige kabinet niet te steunen? Nou, ik denk dat u dat aan mij kunt merken. Dat ik me daar zeker vrij in voel. U voelt daar geen morele bezwaren tegen? Zeker geen morele bezwaren? Absoluut niet. Politieke uh, uh, bezwaren? Politieke bezwaren? Uh, nee. De minister opstelte laat in de reactie trouwens weten dat hij niet op de eisen van de PvdA ingaat. Het wetsvoorstel blijft onveranderd. De minister hoopt op steun van de oppositie. En als die over twee weken akkoord gaat, kunnen onherroepelijk veroordeelde verdachten opnieuw bezoek verwachten van justitie. Het NOS-Radio en Journaal Media Overzicht. Ook vandaag grote foto's van een getergde minister Dijsselbloem van Financiën... op de voorpagina's van Veel Ochtendkranten. Ja, als hier op de voorpagina van de Volkskrant... Uh, loopt hij toch nog een beetje lachend weg uit de Tweede Kamer. Koppen zijn, Kamer hekelt amateurisme Dijsselbloem. Dat is uh, die in de Telegraaf. En in de Volkskrant staat met grote letters Europese hoon voor Dijsselbloem. In het Financieel Dagblad haalt de dagelijkse bestuurder van de Europese Bank hard uit naar de Eurogroep-voorzitter. Hij noemt het ronduit verkeerd dat Dijsselbloem heeft gezegd dat het reddingsplan voor Cyprus een model voor de rest van de eurozone kan zijn. Het AD schrijft dat het doek valt voor de chipknip. Er is ook ander nieuws in de kranten. De markt voor het betaalmiddel is zo klein geworden... dat de eigenaar Currens er geen brood meer in ziet. Ja, er was al bekend dat de chipknip vanaf volgende maand... alleen nog te gebruiken is in kantines en parkeer- en snoepautomaten. Nu heeft Currens besloten dat het betaalmiddel... vanaf 1 januari 2015 helemaal verdwijnt. In de Telegraaf levert de top van het gevangeniswezen kritiek... op het detentieplan van staatssecretaris Fred Teven van Justitie. We houden ons er vanochtend ook weer mee bezig. Leiding waarschuwt voor meer residieven... en grote problemen door het wegbezuinigen van reservecellen. Ook zouden de opbrengsten van de bezuinigingen... veel minder positief zijn dan voorgespiegeld. Een crisis is gezonder dan u denkt... Geldzorgen zijn niet goed voor de psychische toestand van veel mensen... maar de gezondheidseffecten zijn niet altijd negatief. Meldt The Lancet, medisch vakblad, vallen in crisistijd minder verkeersdoden... en mensen gebruiken ook minder alcohol. Spanjaarden eten sinds de economische Malaise ook gezonder, schrijft Trouw. In plaats van buiten de deur eten of fastfood halen... wordt er meer gekookt met verse producten zoals wortels en paprika's. Ja, het is, zo zit nog wel een degelijk ongezonde kant aan. Um, het aantal zelfdodingen stijgt bijvoorbeeld in crisistijd. Dan nog eventjes naar De Telegraaf. Die krant schrijft dat vakantiegangers... die een verzorgde pakketreis naar de zon boeken vanaf 1 april 2014 voor hun ingecheckte koffers moeten betalen. Tot nu toe is dat op zwarte vluchten altijd gratis. De reisbranche is niet blij met de hogere kosten voor vakantiegangers. En ook veel oranje natuurlijk in de krant op de voorpagina's... voor op de Telegraaf. Rafaël van der Vaart, net op het moment dat hij gaat scoren. Eerste goal voor Oranje. Oranje slaat gapend gat. Ja, Staat en um, Tade heeft uiteraard ook ruimte voor voetbal. Oranje al bijna in Rio aan hand van Robin van Persie... met een prachtige trouwens op de voorpagina van een Van Persie op de knieën. Zijn doelpunt vierend. Van Persie die tegen de 2-0 en 3-0 eh, tegen Roemenië voor zijn rekening nam, heeft de Nederlandse elftal gisteravond een forse stap gezet richting het WK in Brazilië. Al dus het AD. En na 7 uur hoort u een verslag van het debat met minister Dijsselbloem van Financiën, voorzitter van de Eurogroep, gisteravond in de Tweede Kamer. En we hebben het over eh, ziekenhuissterfte. Want in Limburg sterven meer mensen in het ziekenhuis dan in het noorden van het land. Wat de verklaring daarvan is, hoort u zo dadelijk. Blijft u luisteren.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 Vraag het even aan op centraalbeheer.nl slash zakelijk. Vanavond in Debat op 2. 600.000 werklozen in Nederland. Hoe zorgen we ervoor dat er weer genoeg banen zijn? Vooral jongeren komen moeilijk aan werk. Moeten zij meer kiezen voor een opleiding die aansluit op de arbeidsmarkt? Vanavond in Debat op 2. Kwartel voor live bij de KRO en het op Nederland 2. Uw vermogen verdient serieuze aandacht.